van drie uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. De VS heeft vijf gedetineerden uit Guantanamo B overgeplaatst naar andere landen. Vier van hen komen uit Jemen. Het is voor het eerst sinds 2010 dat er weer gevangenen uit dat land uit Guantanamo B vertrekken. President Obama wil zoveel mogelijk gevangenen laten overplaatsen... zodat het detentiecentrum op Cuba uiteindelijk kan sluiten. Verwachting is dat de komende weken meer gevangenen weggaan. Met het vertrek van de vijf zitten er nog 143 mensen in Guantanamo B gevangen. Immigranten in de Verenigde Staten komen in aanmerking om van de deportatielijst te worden geschrapt. En dat betekent dat ze voorlopig niet meer het land kunnen worden uitgezet. Het gaat om mensen die al zeker vijf jaar in de Verenigde Staten verblijven. De 11 miljoen illegale immigranten in de Verenigde Staten hebben geen rechten. Ze kunnen voortdurend worden uitgezet en kunnen bijvoorbeeld geen normale baan krijgen of een zorgverzekering afsluiten. Zowel de republikeinen als de democraten erkennen dat het een probleem is, maar de republikeinen zijn het niet eens met de manier waarop Obama het wil oplossen. Enkele tientallen bewoners van het asielzoekerscentrum in Overloon... zijn onder politiebegeleiding naar andere locaties gebracht... om te voorkomen dat het er opnieuw onrustig wordt. Er is geen nieuwe vechtpartij geweest. Woensdagavond braken massale vechtpartijen uit in het Brabantse centrum. Tientallen mensen van verschillende nationaliteiten... gingen elkaar te lijf met ijzeren pijpen, stokken en messen. Vijftien mensen raakten licht gewond. Drie asielzoekers werden gearresteerd. Het weer. vanavond en vannacht wat opklaringen. Minima liggen tussen 0 en 5 graden. En op veel plaatsen is er voorstaande grond. Er ontstaat ook mist. In de loop van morgenochtend schijnt de zon geregeld. Later is er weer meer bewolking en kans op lichte regen. Er staat een stevige oostenwind en het wordt 6 tot 9 graden. In het weekend iets warmer en meer kans op regen. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. You will hold I'm not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 we willen een pot bier, Guus, maar nu moet je opzij. Opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. We hebben ongelooflijke haast. Opzij, opzij, opzij. Want ik ben haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. Komt de springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer. We kunnen hier niet langer.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 God Shine. Yeah.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 is here for me, another mystery baby, I know it's